Het Amerikaanse bedrijf zegt dat alle producten die in Nederland te koop zijn nep zijn... en dat het bedrijf er alles aan doet om de e-sigaret weg te houden van jongeren. Honderdduizenden klanten van Jarden moeten gaan bijbetalen... voor de steeds hogere kosten van een uitvaart. De klanten hebben een verzekering die alle kosten dekt... maar daar komt het uitvaartbedrijf nu van terug. Vanaf 1 januari moeten mensen de extra kosten van een uitvaart... voor hun eigen rekening nemen. Dat kan om honderden euro's gaan... De polishouders om wie het gaat krijgen vandaag een brief thuisgestuurd. Jarden neemt de stap omdat het bedrijf in financiële problemen zit. Het personeel van de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar draait vandaag een zondagsdienst. Op die manier wil het personeel een betere CAO afdwingen. De operatiekamers, het laboratorium en afdelingen als radiologie en nucleaire geneeskunde... zijn gesloten voor niet spoedeisende zaken... De komende dagen worden ook in andere ziekenhuizen zondagsdiensten gedraaid. Ontbijtgranen, ontbijtgranen voor kinderen zijn meestal ongezonder dan die voor volwassenen... blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. kwart van de ontbijtgranen is niet gezond voor kinderen. Op veel verpakkingen staat met fruit of vol vezels... maar er zit ook veel suiker en ongezonde vetten in... De Consumentenbond wil nu dat er een speciaal label komt, zodat meteen duidelijk is hoe gezond de granen zijn. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af, vooral in het noorden een kleine kans op een bui, elders droog en het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Na een ongeluk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat nog 10 kilometer file tussen Baan en Naarden. De weg is wel weer vrij. Een kapotte vrachtwagen geeft op de A2 Den Bosch richting Amsterdam... een half uur vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Maarse. De rechterrijstrook is dicht. 20 minuten extra op de A2 Den Bosch richting Amsterdam... tussen Utrecht en Breukelen. Op de A10 knopend Kloenplein richting knopend de Nieuwe Meer... tussen Amsterdam, Sloterdijk en Osdorp Een kwartier vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht.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 Welkom bij het tweede uur van CFM Zandvoort Entertainment Tour. Tot kort 7 uur. Mijn naam is Dirk Heij. En uh, ja, Tom Haver is uh, gearriveerd hier in de studio. Aan de tolweg Tina. Ik zou zeggen, blijf ook luisteren. We gaan nog even een plaatje draaien. En dat doen we met. Zoma, uh, En hij heeft het over suavemente. Weer gezellig hè Fred, hij. Suavemente Suavemente I love what you doing to me but keep it suavemente BESA, BESA, BESA, BESA otro OTROTO RATITO PEQUEÑA ECHATE PA'CÁ DAMELO CUANDO TU ME BESAS ME SIENTO EN EL AIRE POR ESO CUANDO TE VEO COMIENZO A BESARTE Dice si que eres Vegas, yo me despierto, desde el rico uh -huh. sueño, que me dan tus besos, suavemente. besame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente. besame. I love what you do to me, but keep it Suavemente. Suave. Besame, besame, besame Besame otra vez Que quiero sentir tus labios Suave. Besándome otra vez Besa, besa Besame un poquito Besa, besa, besa, besa Besame otro Kiss me softly, all that I need Tonight I want you to come home with me Baby, when I look into you your sexy eyes it Makes me wanna kiss you to the sunrise Suave. Kiss me one time Suave me too tight, it's me again, And slow it down, don't change, don't hurry now, let me feel your soul, it's me a little bit, suavemente, so it's how I need it, alright, right. okay, okay. bop it, move it slowly, alright, right. okay, okay bésame, Suavemente, désame. si quiero sentir tus labios, besándome otra vez, Suavemente, besame, I love what you doing to me, but keep it suavemente, suave, suave. besame otra vez, si quiero sentir tus labios, besándome otra vez, besa, besa, besa un poquito, besa, besa, besa, besa, besa, besa míos suave, are you ready for a little treat? I will make your heart in a crease swap it. Boy, can you fall for my knee? I will kiss you soft and sweet, swap it. Can you make your brakes and don't be? gast. Ja, en dat is in het tweede uur, is dat uh, Tom Haver. Tom, welkom hier in de studio aan, uh, aan, de, aan de tolweg Tiena van Zandvoort. Ja, dankjewel. Ja. ja. ja. ja. Uh, je, uh, je hebt niet in de file gestaan? Nee, helemaal. Nou, er was een file terug uh. van het strand af. Ik, uh, ik reed net over de Zandvoortse Laan. Ja. Uh, ik ben nog wel vroeger dat ik hier altijd. Uh, ik, uh, ik kom hier een beetje vandaan, zo ongeveer uit Haarlem. Ja. En dan was het echt altijd. Echt met dit soort weer was het uh, tuteren, uh, emmeren en heen en weer in het uh, drukte. Ja. Maar uh, nee, ik geen problemen vandaag. Oké, okay, nou dat is mooi in ieder geval. Ja. Hey. En ja, we zijn eigenlijk uh, hier uh, voor jouw uh, nieuwe single. Ja. Een zomer in je ogen. Ik vind het een, uh, ja, een lekkere plaat. Nou, uh, dankjewel. Ja. Ja, ik ben ja, er zelf ook zeer komt het mee. Ja, ik heb, hem, uh, ik heb hem natuurlijk eventjes beluisterd. Natuurlijk. Ja, uh, ik heb hem uh, natuurlijk binnen gehad van Nel. Ja.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 Oké, okay, die, die, die, die kom ik hier niet tegen. Maar. Nee? <laughs> misschien, misschien, oh. komt nog. misschien komt het het nog. Nou ja, wat we wel zeggen, uh, dat was wel een. Uh, die deed die toen maar goed. Nou, dan gaan we dadelijk gewoon even zoeken. Ja, ja precies. Dat, ja, kom dat, op dat goed, dat komt goed. <laughs> hey, um, ja. Wat. Uh, wat, uh, wat jij, jij woont nu niet meer in halen? Nee, ik heb. Uh, voorheen heb ik uh, in, op Groot Heilig Land gewoond, echt midden in het centrum, heerlijk, dakterasje. Ja. En uh, ik wilde toen op een gegeven moment... Uh, ik van mijn werk ben er naar Oog vooruit. En uh, dat is helemaal vlakbij Den Helder. Ja, en inmiddels is. woon ik lekker in Heemskerk. Dus eigenlijk een beetje... Uh, uh, ja, de ja, de eigenlijk weer een tussenin. beetje terug. Ja. Ah. Gewoon niet meer, meer in de stad. En ook niet helemaal meer aan het strand. Maar ja, gewoon oh, gezellig. Ja. Ja, nou ja, Heemskerk is ja, dus een beetje... Ja, toch wel. Uh, door, Doorgaan. Ja, ja, en, ja. Uh, ja. en ze hebben ook, uh, dat vind ik zelf belangrijk, hele leuke feestjes. Ja, <laughs> ja maar die hebben we hier ook. Dus. Ja, ja, precies. Ja. ja, wat dat betreft is dat ook een mogelijkheid geweest. Ja, hey, ik denk dat we even gaan draaien. Zo, ja, uh, zomaar toch? in je ogen. Kom, haver. Ik zag jou gisteravond in de stad. Vroeg tot laat ben je. Niet. Want ik heb nooit genoeg gehad Ze zijn misschien blijf ik vanavond wel Heb ik dat wel goed gehoord? Buiten was het stervenskoud Maar in één keer scheen de zon In je ogen zie ik zomer Al is het Ik je zie. Maar ik krijg nu zoveel energie. Overvallen door jouw hittegolf. Op straat is het niet meer. Maar je zorgt ervoor dat ik niet bevries. In jouw ogen zie ik zomer. Al is het buiten koud. Moet ik je niet veroveren? Dat idee dat maakt me gek. Je neemt me helemaal over. Je krijgt het smaak van nauw. Zomer in jouw ogen. Maar buiten is het koud. In jouw ogen zie ik is het buiten koud Dat ik je nu verover Die idee maakt me gek Je neemt me helemaal over Ik krijg het spaas vandaag. De zomer in jouw ogen Maar buiten is het koud Over oh, Vertel me wat je hebt gedaan Om de koude grond te gaan Maar als ik je heb, dat ik je niet meer gaan oh. Gewoon jouw lichaam Heb ik jou wel goed voor staan Hou op met mij, ik kan het niet meer aan In je ogen zie ik zo.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 Ja, precies. Hoor te zijn. En, uh, dus het was omgekeerde wereld. Is, dit, is echt, uh, dit zijn van die, van, die, van die vol zomerdagen zo ongeveer. Ja. Ik, uh, ja. Maar ja, uh, ik vind, uh, je hoort mij niet klagen eigenlijk. Nou, ik vind het, uh, nou, liefst, ja, het is prima. Ja, ik bedoel, heerlijk. ja, ik duik liever het water in dan zou ik met een paar de gaan lopen. En, uh, ook dat, <laughs> gezellig. En, hey, even een uh, lekker zonnetje erbij, lekker kleurtje erop. Ja, ja, het is ook wel knus natuurlijk als je samen uh, onder een paar pluimen mag ja, uh, ja, ja, net zo, nou ja. Nummer. Alles heeft zijn charme, zoals ik zou zeggen. Hey, uh, ik heb hier een. Uh, een single vorm bestaan van jou? Ja. Sorry. Nee, dat maakt niet uit. En mijn, uh, mijn hele wereld draait om jou. Die is, van, yo, die is van vorig jaar, denk ik, ergens. Begin vorig jaar heb ik hier toen of de ergens eind 2017, uh, begin 2018. Ja, 2017, begin 2018. Ja, dat was, ja. was ook al lekker. lekkere... Uh, die was midden eigenlijk, uh, de, half in de zomer opgenomen, genomen, de clip in ieder geval. En dacht ja. ik dacht, ja, ik moet hem toch een keertje in de winter een keertje uitbrengen. Ja, wat zijn van al die singles, zijn er clips dan op YouTube of niet? Uh, Nagenoeg wel. Ik heb... Uh, even kijken...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 Ja. En uh, dat doe ik samen met Yves Berendsen en met uh, Wolter Kroes. Gaan we wel leuk, uh, die zijn uh, als gasten nou, nou, aanwezig. Ja, aan. die kennen we hier ook allemaal. in ja. Zandvoort natuurlijk. Ja, precies. Ja, die <laughs> komt hier vandaan. Dat is ook ja. zo. Ja, ja, ja, ja. Ik eraan, nou. Hij woont er niet meer, maar goed. Ja, ja wij, wij, wij, wij, dat is uh, altijd terug ja, ja, ja. Thuis is thuis. Ja, wil dat, uh, dat, uh, dat ja, uh, even kijken. Wat is het? Uh. Ja, twee weken geleden uh, spraken we met hier oh. hier in Zandvoort. toen had je 24 Hour uh, ja. Zandvoort. Leuke gast, goede artiest ja. ook. Weet je, gezellige jongen. En uh, houdt ook gezellig van een feestje. En van, uh, van ja. een goede entertainer ook. Vind ja. mooi. We hebben ze afgelopen winter ook samengewerkt. Dus vandaar dat ik zoiets had van: yo, uh, dat gaan we gewoon lekker ja. tijdens het concert doen. Helemaal leuk. En, ehm. Um,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 Uh, in ieder geval is het 18 augustus, komt gewoon uh, alles uh, online. Oké. Okay. Uh, Hoe heet de site? Uh, Tomhaven.nl. Oké, okay. mag ik niet zo moeilijk. <laughs> op uh, Facebook neem ik aan? Ja, natuurlijk, Facebook. Je vindt me gewoon, als je Tomhaver Tomhaven intypt, dan krijg je een, echt een bak reclame. Nee, hoor. <laughs> <laughs> krijg je allemaal spam. <laughs> ja. Nee, nee, hoor. Ja, gewoon Tomhaven, ook op Facebook. Uh, ah, Oké. Okay. Uh, ik, ik heb geen andere naam of zo, weet ik wat. Uh, mijn hele wereld draait om jou. Tom Haver. Hoe is dat? Ja, ja precies. Ja, en niet anders. Ja. Hey, Tom. Ja. Even, even stil nou. Ja, sorry. Oh, oh. Ja, het was iets te enthousiast. Ik zit weer aan een knoppen. Maar maar hele ik zeg ja, ja, aan Ja, de Hele wereld draait om jou. Hey, um, nou hebben we uh, de, de, de, ja, het nummer gevonden eigenlijk van, uh, van 2011. Ja. Samen vanavond. Wat, uh, wat, uh, ja, toen was je dus nog een heel stuk jonger. Ja, ja, ja. ja okay, ik ben niet zo oud geworden in die laatste jaren. Ja, wel. Ja, ja, ja. oh, die, die, die, die muziekwereld die sloopt je. Nou, dat valt wel mee. Ik voel me niet ouder. Nee, ja. En ik geloof wel dat ik er iets anders uitzie inmiddels. Maar uh, nee, ik heb 2011. Gezien heel... de foto al, ja. ja. Ja, precies. Er zitten wat meer rimpels in. Uh, het, het schijnt dat ik wat wijzer ben geworden. Maar uh... nee, joh, 2011, dat was toen echt een. Uh, dat was een beetje een hype toen Ik heb uh, hem toen in de winter uitgebracht. Ik zat nog in Oostenrijk, weet ik nog.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 Ja. <laughs> ja, ja, dat was toen wel. Moet ik eerlijk zeggen, kijk, nu is het natuurlijk als je iemand wil bellen, dan kan je en je, en je wil een videootje, dan, kan je, dan zet je uh, FaceTime ja, aan of wat ja, ja, ja. dan ook. En, en, en iedereen vindt het normaal. Dat was toen heel anders. Ja. Ik moest toen nog via Skype inbellen en moeilijk met verbindingen. En, en op een gegeven moment, uh, ik heb gegeerd van het lachen, want ik zag dat filmpje laatst terug. En uh, ik zat in zo'n wets Oostenrijkse appartement en op een gegeven moment, ik kijk zo naar mezelf en ik zie mezelf echt van, ja weet je van, nee, oké, okay, je ziet jezelf, nou, je, je weet wat voor ja, staat ja, dat je, dat je op dat je moment je... bent, dus is gewoon vrolijk. Nee. Ja. En op een gegeven moment, ik kijk naar die lamp achter die echt dan daarachter in, de beeld, in de, op het beeld aan het plafond, ja die zag er niet uit en ik denk van, jezus, dat is gewoon een televisie <laughs> geweest, wat verschrikkelijk. Ja. Ach ja. Ah. Ja, maar goed. Hè, kijk, als ik, als ik de beelden terugkijk... van avond Stop op de energie vissen, dan denk ik... Ja, nou, ja. Ja. nou, tegenwoordig... Ja, als er een camera het, op staat... Uh... kijk ik ook nog wel even... af en toe een beetje achter... Van, ja, klopt het wel een beetje? Of, uh... Ja, ja, ja. ja. Hey, we gaan dan nou maar even lekker draaien. Samen ja, je... vanavond. Samen vanavond... met jou tot in de morgen... jij kwam voorbij... Ah, jij bent voor mij... de leukste, de mooiste... Oh ben ik verloren? Jij...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 Ja, ja, we zaten nog even te praten met de, met de, met de, met de schuifdichting. Ja, ja, gelukkig heerlijk. wel. Was <laughs> een ja. schrijveruzie. Nee, oh, ik ah, nee, nee, val van mee. Nee. Ja. Dus heerlijk. Ja, samen, nee. samen vanavond, ja. Dat dus, ja, klinkt goed. Nou, dankjewel. Dat dankjewel, dat, dat dankjewel dat, ja. omgeveer, omgezet in het Nederlands natuurlijk. Ja, het was toen ook, ik mocht die man ook ontmoeten toen. Dat was echt een, was echt een mooi moment. Die Michel Tello aardig vindt ook. Hij had toen een optreden in Amsterdam. Ik ben ik bij geweest. En ja...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 En dan komen we zo weer terug bij jou. Helemaal goed, gezellig. Oké. Okay. Groot fruit van Henk Dissel. En dat allemaal hier bij ZFM. Entertainment voor jullie. 106.9 106, uh, 106, uh, en 104.5. Ja, soms ga je wel iets te snel. Uh, <laughs> Struikelen. Ja. Struikel je over je eigen ja. tong, inderdaad. Hey, we, we hebben ook iemand aan, het, uh, aan de telefoon hangen. En dat is uh, Jessie. Jessie, hey. een goede uh, avond. Hey, ik hoor je. Hey, ja, ik, ja, ik, ja, ik, ik, ja ik, ik hoor een heleboel... Ja, ik hoor heel ver weg. Misschien... Ja. Uh,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 En daar heb uh, ik aan mijn optredens gisteren al begonnen en vandaag weer, dus uh, jij hoor, druk met die wangers zonde bij, ik okay. ja, haak dat er wel in. <laughs> ja, ja, nou ja, als het maar gezellig is toch? Ja, zeker weten, dat. Op de titiën, als je moet het helemaal goed komen ja, toch? Dat dacht ik wel. Ja, het had altijd ook eens weer. <laughs> ja, je gooit gewoon die log in de, in de wind en uh, het komt ja. helemaal goed. <laughs> Kijk hey, uh, bekijk het maar. Uh, ja, uh, een typische tekst voor een, uh, of tenminste een typische titel uh, voor een single. Ja, ja, nou goed, ja, het is een beetje een lullige titel. <laughs> om <aan te> <laughs> Daarom ook, apart. Ja, toch wel. Maar ik, ja goed, ik heb het zelf bedacht. Ja, en, uh, ja goed, ik heb, ik heb een liedje bedacht en daar, daar past deze titel het best voorbij. Ja. En uh, het gaat eigenlijk over een uh, over een narcist. Over een narcist? Oh, eh, dat klinkt heel helemaal. Uh, ja, die, die verzinnen hun eigen leugens en dan geloven ze zelf. Ja, ja. En die toch heb we... je natuurlijk ook nog, ja. ja ik heb hier... En dan hebben ze heb er een dubbelleven bij. Ja, ja maar ik, ik heb hier ook Tom Havers zitten. Ik weet niet of je hem kent. Uh, nee, niet, niet. Nee, we hebben niet geknikkerd. Nee, <laughs> nou ja, misschien, eh, misschien dat jullie elkaar wel eens tegengekomen zijn ergens uh, in het land. Zou kunnen, hè.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 Dus ik, ik doe het gewoon met singeltjes. Ik ben uh, heel goed bezig met de promotie toegedoen van mijn single, dat kijk het maar. Ja. En in december is wel de planning dat er weer een single uitkomt. Okay. Dus we werken al wel weer een beetje toe naar een, naar een nieuwe plaats. Ja, want uh, hoeveel breng jij eruit ongeveer een jaar? Twee, drie? Ja, twee. twee. twee okay. Dit jaar twee. Ah, Oké. Okay. En dan. Dus, uh, ja, nou, dit jaar specifiek of? Uh, Nee, nee, eigenlijk vorig jaar ook twee, alleen uh, ja, heel soms doe ik wel eens één of, of soms drie, weet je, dus is maar net hoe het uitvalt. Ja, ja, ja. En dit jaar komt het toevallig zo uit dat ik het twee doe. Oké, okay. en de volgende titel is? Dat weet ik nog niet. <laughs> dat is een leuke titel. Ja, even wat ja, vrolijkers. Is iets vrolijkers, ja. ja niet van de bekijken maar hoor. Nou, ik hou, ik, ik, ik hou hem in Ja, precies, of eruit is eruit. Ja. <laughs> Heerlijk. Hey, en ja. uh, waar, uh, waar sta jij nog deze zomer op podium, Jesse? Nou goed, uh, nu die, die assen awesome. en uh, morgen sta ik in Apeldoorn. Ja. Uh, met uh, onder andere Rapsen en Frank van Etten. En okay. Heel erg gezellig. Ja, dat, dat begint. Uh, de... Vooral heel veel in het uh, noorden van het land. Ik woon natuurlijk in Groningen. Ja. Aan de Duitse grens een beetje. Ja. Dus uh, ja, gewoon echt overal. Enschede in heel veel. Uh, dus Twente, Drenthe. Groningen, Friesland wel. Ja. En dan houdt het helaas een klein beetje op. Ik wou wel verder het land in, maar het wordt heel moeilijk als, als Noorderling. Ehm, um, nou, ja, ja. Maar ik bedoel, uh, ze aanhouden wind toch? Dat is waar, dat is waar. Ik krijg wel steeds meer optredens erbij. Maar uh, die kant van het land, maar het gaat een beetje langzaam nog. Ja, maar alle uh, goede komt langzaam. Uh, ja, ik wou dat zeggen. Ik bedoel, er zijn verschillende artiesten. Kijk maar naar Tina Martin. Dat is, uh, ja. dat is ook iemand die landen. Uh, ja, die, die, die, Moest die, kwam trekken. ja die, die kwam er echt niet doorheen. En zeker niet uh, vanwege uh, de stem van de uh, Vroger. heeft hij ook nog gehad, ja? Ja, daar kwam hij niet vanaf. Daar kwam hij niet vanaf. En uh, oh ja, uiteindelijk is het toch gelukt.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 is landelijk heel goed opgepakt... ...dus ik, ik mag eigenlijk gewoon niet klagen. Ik heb alle grote partijen bijna wel in de pocket. Dus uh, ja, dat praat eigenlijk over. Het gaat hartstikke goed. Ja, precies. Nou ja, dan gaan wij in ieder geval laten beluisteren... ...door de, door de mensen op de radio. En uh, ja, Tom die luistert mee... ...en dan uh, ja, zal we de gast ook dan. een oordeel, ja. oordeel hebben. Ja. Nou, super, goed? leuk. Hey Jessie, ik zou zeggen... ...ga lekker terug uh, naar de... ...de konuit in Assen. Dat ga ik doen, ik ga weer even een feestje bouwen. Ja, ja geniet ervan. <laughs> Dankjewel. Jullie ook nog van, de mooie, uh, van het mooie weer. Ja, we dat doen? gaan we lukken. <laughs> Oké. Okay, Bedankt ah, okay, yes. hey, ja, tot... voor, voor de aandacht. Ja, jij tot de <laughs> volgende keer. En uh, ja, uh, wie weet hier ook uh, lekker in de studio met, uh, met deze temperaturen. Klein beetje de <laughs> <laughs> Ja, nee, maar, nou, we hebben de volgende plaat voor in december. Dus ik denk niet dat we dan die temperatuur nee, hebben. Ja, maar, maar... die slaagt die even over. Ja, we zien, ja, die doen we <laughs> ja, gewoon ja, lekker <laughs> ja, de apparaten aan Ja, Doen we die nog even telefonisch? <laughs> ja. Oké. Okay. Hey, groetjes. Hey. Hoi. Groetjes, hoi, hoi. Jesse in. Bekijk het maar. Niemand weet wie jij echt bent. Niemand die jou werkelijk kent. Jouw boek staat vol met leugens. Maar hier ZANG EN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 Uh, S'morgens hadden we het idee. Uh, S'middags hebben we de eerste demo ingespeeld. En uh, een week later was het zo was het ongeveer klaar. Moesten alleen nog de muzikanten de, de, de aparte partijen inspelen. Okay. Ging helemaal nergens af. Het was wel echt heel erg leuk. Ja, zit er ook een single bij dat je ergens in een kamertje honderd 100 zat... 100 zat uh, s avonds en s'avonds... in dat je denkt van...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 Ja, als ben je, uh, ik ben redelijk positief ingesteld. En ik heb altijd zoiets van, ja, leuk om uh, een, beetje, een, beetje, een beetje tranen met uit... en ruwe bolst blanke pit ja, ja, ja. en dat soort dingen allemaal. Maar joh, uh, zet je er even lekker overheen en uh, ja, zo dat je schijnt. een beetje hè? Ja. Een ruwe, bol, ruwe bolst blanke pit. Ja, ja. Dat is, uh, ja. Dat is iets van... Ik ben van, niet de jongste meer natuurlijk. <laughs> ja, ja, ik ook niet, hè. Dus, <laughs> ik, ik denk hier wel... Uh, uh, nou ja, is, welke leeftijd moeten we denken? Aan mij? Ja. Nou ja, je mag denken 23, maar ik ben 43. Ja, dat dat is wel goed. Je bent in ieder geval nog wel een stuk jonger dan ik. Ja, oh, echt? Dat, dat, dat scheelt. Ja, oh, ja, ja, ja. nou ja. Hey, we gaan hem even draaien, nacht na nacht. Helemaal super, dank je. Tom Haver. Kom jij voorbij, oh wat een aan mijn zij. Ik lag daar. Dan met jou maar Op het strand te wachten denk ik aan jou telkens weer. Wil ze zomer dromen, hoor jij helemaal bij mij Want ik wil je niet vergeten, kan ik slapen keer op keer Sta ik op het strand te wachten, denk ik plaatje toch? Ja, ik bedoel, ja, dat, ja, dat valt ook in het weekend, in, ja. nacht na nacht. Nacht na nacht, ja. ja. Jongens, lig ik op het lekker, strand te wachten en lekker ik, naar de ik denk aan je. Ja. Heerlijk, ja, dat is letterlijk de ja, tekst. Ja, ja, ja. ja. ja. ja en, en, nou ja, nu is het heerlijk om aan het strand te zijn. Nou, en ik denk dat het vanavond ook wel echt, de nou de ja. Dus, dus, lekker, ja. ja Als het denk. een beetje afkoelt, ja. dan is het lekker. Lekker eventjes naar de haven van Zandvoort. Tot, Klein wijntje erbij. Ja, heerlijk. Heerlijk, hapje, ja. drankje, gezellig.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 It's a Maar je weet niet of ik deze wereld net als jij ziet. Je pakt mijn hand en kijkt me vragend aan. Je voelt zo warm en zacht in mijn oor aan. En ik voel de kriebels door mijn lijf gaan. Als ik je zeg, ik laat je nooit meer gaan. Je hoort gewoon bij mij.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 Heerlijk, heerlijk nummer Tom. Nou, dankjewel. Ja, het is, deze had ik nog niet gehoord. Nee, en, uh, ja, ja, ja zeggen, ik, ik hou van dit soort nummers gewoon. Het is, het is ook ik, een beetje veel goed. Ja, het is, het is ook een beetje dat je zegt, van, een, van een beetje popachtig ook. Ja, ja, ja, Het is niet het ja, het is niet zo. Hoe zeg je dat met alle respect, uh, het is niet zo volks. Nee, nee. Het is, je kan hem ja. Nou ja, tussen het rijtje nederpop uh, neerzetten. Nou, bedankt ja. voor het compliment. Ja, dus dat uh, nee. <laughs>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 En hij het over Juba of Nee, Juba Vimala. Zo is het. Je ja. komt me alles wees maken. <laughs> ja, maar die draai ik altijd voor mijn wederhelft. Die okay. achter je zit. Dan dus, ah. ja, draai ik altijd even een plaatje voor. Ik snap je. hem. I will say that I will say that I will say that I will say that Ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel, ik Da si stala, da smijt me, kad ne kad ne bude me. Plovi mi src, vrtimo se svi. Kraj, il poczek, kako duša, dušu zarobi, sričata tu ništa nemor, biče, živo piše priče. Mi niks had nee bijvira, dat is je alles wat je hebt. Juva, de Ik ja, we hebben nog maar 45 en nog niet eens seconde oh,